6 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De radioactiviteit in het zeewater bij de Japanse kerncentrale in Fukushima... is verder toegenomen. Metingen hebben uitgewezen dat de radioactiviteit... ruim 1800 keer zoveel is als toegestaan. Gisteren was het nog 1200 keer zoveel. In het water in de bassins van de reactors werd al straling gemeten... die 10.000 keer hoger was. De Japanse regering heeft opnieuw kritiek geuit... op de beheerder van de kerncentrale, TEPCO... Zo worden werknemers slecht beschermd tegen straling. In Duitsland zijn vandaag deelstaatverkiezingen in Baden-Württemberg. Volgens peilingen draaien die uit op een historisch verlies voor de CDU van bondskanselier Merkel. Dat zou komen door de nucleaire crisis in Japan. Veel Duitsers hopen dat kerncentrales dichtgaan door te stemmen op de groene, felle tegenstanders van kernenergie. Om tegenstanders tegemoet te komen kondigde Merkel afgelopen week aan dat ze een aantal centrales tijdelijk stillegt. In Mierlo staat een bedrijvencomplex in brand. Onder meer een autoschadeherstelbedrijf is getroffen. Daar zijn vermoedelijk gasflessen ontploft. Eén bedrijfshal is al volledig ingestort. De Brabantse brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. In de buurt van het Italiaanse eilandje Lampedusa is een boot met 350 vluchtelingen uit Libië onderschept. Het is volgens de VN-vluchtelingenorganisatie de eerste boot uit Libië sinds er een volksopstand is uitgebroken.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 voor minder dan je teent, erken de Wat kosten? Erkende verhuizen.nl? dit is Radio 1: 47 Morgen, het is bijna 5 minuten over 6, 27 maart 2011. Voetbal. En voetbal kijken. Uh, hockey, beach drinken, van zon genieten. En uh, we voorbereiden op een nieuwe week studie. Leren voor mijn tentamen van maandag. Eerst uitslapen en daarna werken of niks eigenlijk. <laughs> uh, uitslapen en sporten. Ik speel een hockeywedstrijd op uh, zondagmorgen. Op zondagmiddag. Dan ga ja, ik lekker de stad in. Kleine. Je zou heel veel. Slapen, kom je terug. Op een zondagmiddag. Meestal zit ik dan uh, op de bank. Heel veel mensen zijn op deze zondagmiddag druk met maar één ding, en dat is Justin Bieber. Op Twitter is Welcome to Holland, Justin Trending Topic. En dat komt omdat Justin Bieber, de grootste ster van Amerika op dit moment gaat optreden in de Ahoy in Rotterdam. Wij hebben Vera, onze eigen Vera van de BNN University... naar Rotterdam gestuurd om te kijken of er al mensen aanwezig zijn bij de Ahoy. Om te kijken of mensen daar de nacht hebben doorgebracht... of nu gewoon ochtends heel vroeg naar Ahoy zijn gekomen... Uh, om daar uh, ja, toch al een beetje voor de deur te gaan hangen... kijken of hij misschien binnen gaat komen en dat soort zaken. Nu zat ik even op zijn Twitter van Justin Bieber zelf... en hij zei zelf een uh, paar uur geleden nog maar... de jongen is 16, dus gaat slapen denk ik dan... Maar maar goed, een paar uur geleden nog maar, zei hij... Watching Yogi Bear, don't judge me. Dus hij was nogal druk uh, deze nacht. Dus ik denk dat hij nog slaapt, maar het zou zomaar kunnen... dat hij lekker op tijd bij de Ahoy aanwezig is vandaag. Ferdinand, Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Ferdinand, goedemorgen. Uh, morgen, Luc, met uh, Ferdinand was een luxe. We schrijven, hij gaf het al aan, 27 maart uh, 2011... En, voor het journaal heb ik het gehoord, hoor. Lente in Twente, een heel mooi liedje, <laughs> Leuk liedje, toch? Ja, leuk. Ik dacht van, ja. ja, die heb Luc goed zitten, hoor. <laughs> mooi, goed. Hoor. Precies. Maar, maar uh, het is ook een beetje Lente Utrecht, hoor. Dat ja, het, niet vergeten. Nou, het is Lente in heel Nederland, want het gaat, gaat een mooie dag worden vandaag. Nee, absoluut. Maar geen, uh, geen dag met voetbal, eigenlijk, hè? Nee, we hebben de afgelopen week, of vrijdag dan, hebben we... Ik zou bijna willen zeggen overal ter wereld voetbal gaat op internationaal niveau. Ja. Het, uh, het Nederlandse helftstal, dat die hebben we kunnen zien met z'n allen de afgelopen vrijdagavond. Een um, wedstrijd trouwens hoor. Uh, ik zou, ja, dat zal ik, uh, ik heb het ook met wat uh, met, uh, met mensen erover gehad. We kunnen niet praten over een, een geflatteerde uitslag. Dat was het zeker niet. Het Nederlandse erfstal heeft, uh, heeft goed gevoetbald. Ja. Een Mooie wedstrijd. Uh, Bert van Marwijk, de bondscoach, die miste ongeveer een kwartet aan voetballers. Dus ik denk aan Robo Huntelaar van Bommel en Stekelenburg. Maar goed, hij had nog een behoorlijke zware aan spelers. En het uh, team dat hij uh, neerzette in, uh, in uh, Budapest uh, tegen, uh, tegen de Hongaren heeft. Uh, ...heeft heel goed gespeeld, joh. Ja, uh, ja kan je zeggen van... ...of vragen van wie, wie, wie waren nou de uitblinkers? Ja, het hele team was goed. Het, het, het, het heeft gewoon gewonnen... ...op, uh, op een heel goed uh, collectief, om het zo te zeggen. Ja. En ja, als ik, als ik, nog, als ik er nog twee mag, of drie mag noemen... Ja. ...waarom... Uh, heeft het heel goed gedaan uh, van de vaart, weet je wel, vanaf achteruit, uh, verdedigende middenvelder en uh, ging heel goed de bal ophalen en die was constant aan speelbaar. en laten we niet vergeten dat uh, Ibrahim Mavila een, een hele vertreffelijke wedstrijd gespeeld heeft, joh. ook uh, met een hele mooie actie op een gegeven moment vanaf de linkerkant, heerlijk, uh, met drie punten in de tas zijn ze teruggekomen joh. en ja, dinsdag, dan moet die zaak dus uh, gepiept zijn en, ja. Ja, en dan kunnen ze de polonaise inzetten. <laughs> ja, is het dan eigenlijk al helemaal zeker, zit ik me af te vragen? Of is het dan zo goed als zeker? Nou, weet je, het is nu al zo goed als zeker. En net ja. wat ik zei, laten we nog even afwachten met die Polonaise. Joh. Maar we, we moeten er toch niet aan denken dat Nederland hier in, in, in de arena... Joh, in de hoofdstad uh, tegen Averij zal oplopen. Ik denk dat... Hij uh, zal ongeveer met hetzelfde team komen. Alleen was er toch de vraag of uh, Van Bommel erbij zal zijn. Oh, ja. Of Van Bommel er wel is of niet. Joh, dat maakt verder helemaal op dit moment niet uit. Nee. Ze spelen goed, ze doen het goed. Van Persie in de, in de punt, weet je wel. En die jongens hangen vanaf, uh, vanaf de flanken. De andere kuit. Altijd een harde werker. Dat een fantastische voetballer. Dat, uh, het moet te doen zijn, Luc. Ja. En dan kan, kunnen de tickets, et cetera, besteld worden. We, uh, we zitten ongeveer nog dik, dik. Ja, langer dan een jaar verwijderd van het toernooi. Ja. Maar goed, er waren ook uh, andere wedstrijden. Hè. Ik denk uh, aan, bijvoorbeeld aan Duitsland, die gisteravond of gistermiddag al won. Ja, 4-0 van Kazachstan. Ja, van Kazachstan, oké. Okay, Kazachstan, ja. ja, dan denk je ja. van waar stelt dat nou voor. Maar goed, uh, die Duitsers zitten goed op koers. Engeland, hè, dat met Wales uh, van Wales wint. Ah ja, uh, 2-0 tegen ja, Wales. Ja, alleen voor uh, Advocaat met, uh, met zijn Rusland tegen Armenië. Uh, ja, de wedstrijd die begon en die eindigde zoals het begon. Mm -hmm. Ja, wereldkampioen Spanje, joh, die ging naar Tsjechië 1-2-1, maar ja, het, het is 2-1 en ja, die, die, die punten, die, die, uh, die zijn binnen. En Tsjechië is altijd wel lastig natuurlijk, want het ja, is geen, uh, ja, geen simpel ploegje. Het is geen simpel ploegje. En ja, Le Bleu, hè, die wint met 2-0 van, van Luxemburg, dus die gaan ook lekker. Ik heb dat niet helemaal gevolgd hoe het gaat met het, met het Franse team, want die zaten natuurlijk echt in een enorme malaise. De, uh... Ja, kijk, het Frans Elfstal, die maakt al een paar jaar hoor, ja, ze hebben in 1998 nog heel fantastisch gevoetbald, ik denk ook in 2000, weet je wel, met die EK. Ja. Yeah. Maar uh, daarna is die hele zaak daar op de helling gegaan, Yo, allerlei gedoe met, met, met, met uiteindelijk die hele rel rond Dominic. wat hebben we meegemaakt, de afgelopen WK-spelers die op een gegeven moment in staking gingen en dat soort van geintjes. Ja. Yeah. En het zijn toch geen, geen kleine jongens die dat allemaal voor elkaar kregen. Maar goed, Frankrijk heeft nou een, een, een andere coach. Er zijn andere spelers erbij en het, het, het, het gaat goed. Dus ja, laten we hopen dat het Franse voetbal weer erboven komt. Jumar. Maar het is er weer van Luxemburg. En... We zien het wel. Ik zou blij zijn als ze er volgend, uh, volgend jaar ook bij zijn ja, op het kampioenschap. Ja, ja ze, horen erbij, ze horen erbij. Zeker. Ik zit een beetje te kijken. Hè? Want uh, uh, jij hebt natuurlijk ook. Uh, jij, jij komt uit Suriname. Je hebt ook de Suriboys. Het Surinaams voetbalelftal. Ja. Doen, doen die het een beetje goed? Um, om even heel het kort hoor. Terug te gaan naar het, het, het, het verleden toen ik daar zelf nog woonachtig uh, was. Mm -hmm. Nederland of Suriname heeft. Uh, wat ik me kan herinneren hoor, vanaf 1962 dus uh, gezeten in die uh, pool uh, in Midden- en uh, Midden-Amerika in die Caribische zone um, ja. om <coughs> weten dingen voor uiteindelijk. een ticket op het hoogste op het hoogste podium. Het was toen nog een toernooi met, uh, met 16 landen uh, heel anders van opzet. Suriname had toen een heel goed elftal. Suriname had hele goede voetballers, voetballers die als uh, in het Caribisch gebied gingen, voetballen op clubniveau en op. Uh, op nationaal niveau met het Nationaal Elftal. Die jongens deden het voortreffelijk. Joh. Je hebt, uh, als die Braziliaanse ploegen kwamen, hele grote Braziliaanse ploegen zijn daar geweest. Hoor. Ik denk in de tijd van Pele Garintia, al die, die, die gasten die zijn naar uh, Suriname geweest om tegen die Surinaamse ploegen te spelen. Ja. En nogmaals het Nationaal Elftal. Maar het was nog net weet je wel, die finishing touch om, om, om, om, door, om door te dringen, om uiteindelijk uh, daar op het podium te staan. Maar goed, kijk, je, je botste altijd op tegen uiteindelijk een Canada, een Mexico, Guatemala, Honduras noem maar op. Kijk, en daar ging Suriname dus uh, het begon goed, weet je. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment uh, ging het toch stuk. En ja, uh, ik heb zelfs wedstrijden daar gezien in die tijd. Hoor. WK, uh, daar halen op de 66, uh, 70, uh, 74. Maar het, ze haalden het nog net niet. Kijk, en veel van die jongens zijn toen naar, uh, naar Nederland gegaan. En ja. wat heb je gehad door na die uh, onafhankelijkheid in 75? En na die, uh, die koep in 80 is het hele voetbal daarop. Uh, ja, het is helemaal niets meer geweest met het voetbal. En ja, Anno 2011, joh is het. Ja, ik mag het niet zeggen, ik ben een Suriname, zal ik altijd blijven in hart en dieren, maar het is helemaal dood, joh. Dus ja. dood en begraven. Ja. Ik denk niet dat Nederland of uh, Suriname, uh, die jongens die hier zitten in Nederland, als ik het zo mag zeggen, die dan daar. Uh, want je zit met, uh, met uh, twee paspoorten, weet je. Ja, dus die en, kunnen ik, altijd kiezen voor Nederland. Ja, die gaan kiezen voor hier. Joh, en zijn voetballers uh, die, die, die nu misschien al bezig zijn. Ik zal er eentje noemen. Uh, Winstin begarde die schijnt zijn zijn, zijn, zijn trainersdiploma gehaald te hebben en hij mag dus op het hoogste niveau gaan trainen. Maar ja, het is ook helemaal die uitspraak gedaan die van. Hij zal proberen om met Suriname op het, op het hoogste podium een keer te verschijnen. Een keer te verschijnen. Uh, Leuk, moet je goed luisteren. Ik heb niet het eeuwig leven. Hm. Misschien als ik niet meer ben op deze aardbol, dat Suriname daar wel zal meedoen op een, op een wereldkampioenschap. Maar uh, voorlopig kunnen we het even schudden ja, Want het niveau, is, nee, het niveau is heel laag. Ja. Bijzonder laag. Nou, tenslotte nog, nog even een uh, bespiegeling over, uh, over uh, Ajax. Want daar is het echt uh, totale hommeles met, met, met, met kruif en met, uh, weet ik voor wat allemaal. Ik vind het allemaal ingewikkeld om te volgen hoor. Ja, weet je, even teruggaan naar die wedstrijd van vorige week, zondag in de residentie. Nou ja, daar kunnen we kort en bondig over zijn. Ja. Totale chaos daar bij AF. Uh, verliezen die wedstrijd met alle emotie eromheen. Maar goed, daar hebben we het uh, de hele week al over gehad. Uh, wat betreft uh, die, die, die, uh, dat, dat gedoe met Kruijff aan het rondkruijven, wat er afgelopen vrijdagavond is gezegd, of donderdag, of in ieder geval een van die twee dagen, is daar een hele vergadering geweest. Het is uh, behoorlijk uit de klauw gelopen. Ja. En uh, Rick van der Boog, die schijnt nog gezegd hebben dat het nog meeviel, Maar ja, het viel helemaal niet mee. Wat mij duidelijk is, en als Kruijf uh, dan uh, naar buiten brengt van... Ja, het is een warboel bij Ajax. Er klopt helemaal niets van... Ja, van der Boog weet als geen ander dat hij het als eerste dat het veld zal moeten ruimen. Maar ja, weet je, kijk, Cruijff, ik heb het ook gezegd door de vorige week in een uitzending op de, op een, uh, op de radio. Cruijff is een leider binnen het veld geweest. Een fantastische voetballer, ze zetten alles uit één. Maar om daarbij Ajax, en dat weten we, uh, uh, alles op één lijn te krijgen alles naar zij gaan te zetten. We zullen de komende dagen nog wat meemaken, Luc. Want hij wil een met ledenraad. die wordt erbij gehaald. En dan moet het een en ander weer, weer worden besproken. Ja. Maar we gaan de komende dagen hele, hele spannende dingen meemaken. En wat kijk als het op een gegeven moment die gaat, dan is hij weg, weet je. Ja. Dus toen ik het zo hoorde wat, wat er gebeurd was tijdens die uh, vergadering... toen dacht ik, ja, nou ja, Johan heeft het gezien. En uh, nooit meer Johan bij Ajax. Maar goed, hij, uh, ze gaan door. En ik ben benieuwd wat het allemaal teweeg gaat brengen. Maar nogmaals hoor, het is rommelig, het is chaotisch. En hebben we hebben ook nog dat gedoe gehad met uh, dat gesprek met uh, Frank de Boer en uh, Hamdawi. Ja, komt ook nog bij. Nou ja, die twee, die hebben, die twee die kunnen weer door één deur. Maar, uh, maar goed, uh, we zien het wel de komende, de, de komende weken wat er gaat gebeuren rond Ajax. Maar, maar goed, uh, wat betreft de landstitel, de, de Boer denkt ook dat het is het, is het afhaken van Ajax. Ja. Het gaat, gaat tussen PSV en, uh, en, en, en Twente. En ja. Luc, die twee ontmoeten elkaar volgende week hè, in de oh. Kijk aan, op zondag of zaterdag? Zondag, zaterdag, uh, of zaterdag gaat, uh, gaat uh, PSV op bezoek in... Uh, in uh, Enschede, dus het wordt, volgende week was het een mooie wedstrijd, hoor, zaterdag. Nou, dan gaan we dan weer over doorpraten. Ja, genoeg. Ik uh, vond het leuk dat ik uh, in de uitzending mocht zijn. De groeten aan de redactie. Een hele mooie zondagje gaf het al aan. En tot de volgende week. Dag. I've been Being helpless and your gun Getting tired of being alone Keep thinking of you I cannot sleep, you never call I can't believe how deep I've fallen into you So if you're lonely Then I will swim in the ocean Walk up on the water The tides will bring me to the ocean shore If you want me, why don't you give us time? Ocean van Oceans, van Johan. Vera, goedemorgen. Vera? Hoor je me nou nog steeds niet? Ja, nu hoor ik je. Hallo, Vera. Goedemorgen. Hallo. Jij bent, jij bent uh, van, uh, van de BNN University. En als ik dit aan jou laat horen zo, op de achtergrond zo... Dan weet jij wie dat is. Ik heb nu wat verschillende fans, ja, <laughs> het, is <laughs> ja het, is, het is een belangrijke dag vandaag voor die gillende fans, want ja. Justin Bieber gaat optreden in Ahoy Rotterdam. Ja, ik, uh, ik, sta, ik sta hier dus nu voor Ahoy en um, ja, Justin Bieber is zo groot. Ik had woorden ik had met fans al verwacht, hm. er We staan wel leuk dranghekken en zo. Ja. En uh, ik, ja, ik heb met twee meisjes afgesproken en ik denk dat dat wel de grootste fans zijn. Want die, die wilden wel om zes uur ochtends komen. Maar voor de rest is het nog uh, vrij uitgestorven. Ah, oké, okay, oké. Okay. Dus jij hebt de grootste fans meegesleurd naar Ahoy om te kijken of, uh, of daar al wat aan de hand is. Nou, niet zo heel veel. Dus weer, nee. heel even voor de mensen die, uh, die hem niet kennen, hè, die Justin Bieber. En ik denk dat, dat er nog best veel mensen zijn in Nederland. Wie is Justin Bieber? Kun jij dat uitleggen? Ja, ik uh, Justin Bieber. Hoe oud is hij nu? 17, geloof ik. Ja. En uh, die is dus... Oh. Ja, nog een keer, vertel. Oh, nee. Ga verder, Sorry Luc? Ja, geef niet, ga verder. Oké, okay, ja, <laughs> die is bekend geworden via YouTube en die is uitgegroeid tot, tot zo'n... Ja, ja, ik, ik, ik zeg het vast verkeerd volgens de fans, <laughs> maar die is dus uitgegroeid tot zo'n groot... tot zo'n grote wereldster dat, uh, ja, dat de hele wereld aan zijn voeten ligt. En vooral uh, de 15-jarige meisjes. Ja, ja, en, en uh, even een beschrijving, hoe ziet die eruit? Hoe ziet de buur eruit? Hij is haar nu geknipt. Hè? Hij had eerst altijd zo'n zo zo lok, zo'n scheiding. Maar um, hoe ziet hij er verder uit? Hoe kan ik hem nog meer... Uh, hij is heel knap, hè? Heel knap, niet heel lang. Niet, uh, nee, hij ziet er heel groot. Hij is dus wel zo klein. En, een kleding. en hij, is, hij draagt heel leuke kleding. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> Goed, nou Vera, ik wil zo meteen alles van je weten. Uh, en ook van die, uh, van die meisjes die, uh, die je mee hebt genomen. Wie zijn het? Ja, ik sta, ik sta nu naast uh, Michelle. Nee Kennedy. nee, Kennedy. Kennedy. En, en Sterre. Sorry, Kijk, ik zeg het heel duidelijk verkeerd. Kennedy en Sterren. Nou, Kennedy en Sterren zijn grote fans. Zo meteen wil ik alles van ze weten waarom ze ook fans zijn. Oké. Okay. Dankjewel Vera, tot straks. Tot straks. Tot zo meteen. Uh, wij gaan ondertussen naar, uh, naar de plug, want uh, iedere week hoor je hier in 4.7... drie DJ's of medewerkers van BNN die hun gekozen plaatje pluggen. Deze week Mark, Adriani, Frank van het Hof en Jennifer de Vries. Goedemorgen, of moet ik zeggen, goedenacht. Hier Mark Adriani, bekend van het platenpaleis, misschien ook wel niet bekend. Programma op Radio 2. Probeer het een keer op vrijdagavond tussen 8 en 11. Hele foute discoplaatjes. Nou, vanavond moet je echt gaan voor mijn plaat, Chicago. Saturday in the Park past ideaal bij het weekend. Het is lente. De parken stromen vol. En uh, ja, het is een plaat van de groep Chicago. Waar zijn die opgericht? Inderdaad, in Chicago. Heerlijk plaatje, weekendplaatje. Saturday in de park. Ga ervoor, het is heerlijk. I've been such a long time, Saturday. There's limit to your love. Ik ben Jennifer de Vries. Ik werk hier bij BNN als webredacteur en radio-internetredacteur. Uh, ik wil graag het plaatje van James Blake horen, so Limit To Your Love. Um, omdat ik dat gewoon een heel mooi nummer vind. En het is ook heel vaak heel erg waar wat As hij zingt. De teksten zijn care. heel erg mooi. en uh, Het is een beetje minimale muziek en daar Does hou ik a a heel erg van. So carelessly leave there Is it truth or dare? There's a limit to your care. I Hi, Frank hier uit het Platenpaleis beter bekend als Funky Frank. Ik zit daar elke vrijdagavond aan de telefoon... allerlei leuke discoplaatjes te noteren. En een van mijn favoriete discoplaten... die dan wel regelmatig gedraaid wordt in het dat is toch wel Don't Stop Till You Get Enough. Mark-Adriani, sta je nou weer op de tafel te dansen? Chicago. En Nee, die draaien we niet. We doen lekker uh, Michael Jackson met Don't Stop Till You Get Enough. Chicago. En dan kan ik lekker thuis de rookmachine aanzetten. Dat doe ik dan nou altijd. Als ik die plaat van Michael Jackson hoor. Don't Stop Till You Get Enough. Dus draai mijn plaatje. Heel graag. Dank je wel. Welke plaat wil je horen die van uh, Mark Adriani Chicago, daar ging hij voor met uh, uh, uh, welke was het ook weer? Oh, ja, Saturday in the Park. Of wil je die van Jennifer de Vries horen? James Blake met Limit to Your Love? Of toch van Frank van het Hof. De producer van de Pleis Michael Jackson, don't stop till you get enough. Welke wil je horen? Laat het weten via de mail: 47 A BNN.nl. Dus 47 at BNN.nl. Zometeen gaan we terug naar de Ahoy. Waar de Justin Bieber fans zich opstellen in rijen van twee. Lisa likes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 g o e s -O Got more than money and sense My friend you got heart And you're going your own way L-I-F-E-G-O-E-S-O-N What you don't have now Will come back again You got heart And you're going your own way On my last night on earth I won't live to the sky Just breathe So what you don't have now will come back again. You got heart and you go in your own way. Echt mooi liedje. Staat ook op een erg mooie plaats. Noah and the Wheel And life goes on. Bas, je hoorde hem net al. Die wordt altijd overspoeld met mailtjes. En iedereen vraagt hem dan om hulp. Bas helpt, je kent het, hè? van ongedierte verwijderen tot relatieproblemen... en van dakpannen leggen tot bejaarden laten oversteken. Maar Bas, ja, hij kan het niet meer aan. En eigenlijk kan hij ook niet zoveel. Dus lopen al zijn klusjes ook een beetje in het honderd. Dus we zaten te denken, ja, hij kan het niet meer aan en het lukt niet. Hou er maar mee op. En daarom nog één keer deze week een overzicht... met alle hoogtepunten van Bas helpt... Basie helpt je als het niet goed met je gaat, de Bas die helpt je. Hij staat altijd paraat de die helpt je. Bas, de mensen staan al in de rij. Ja niemand helpt zo goed als hij. Bas die helpt je. Het is uh, 1930 uur militaire tijd. En uh, ik kom dus Ommen bewaken, maar er zijn nog best wel mensen op straat. Dus even kijken of mensen nog wel rustig slapen in Ommen. Ik wel hoor. Echt wel. Want er wordt heel veel ingebroken toch in Ommen? Nee, we hebben een wakenhond, dus uh, geen last van. Oh, dat scheelt al? In principe wel. Wij slapen heel rustig. Want er wordt toch heel veel ingebroken? Ja, maar wij komen niet uit Ommen, dus daar, waar wij wonen gebeurt dat niet. Oké, okay, ja, je bent nu in het epicenter van de criminaliteit. Nou, moet je nagaan. Je voelt je nog wel veilig hier? Heerlijk. Ik, uh, ik, ik, nou, ik kom je huis bewaken, eigenlijk. Ja, misschien kun je de deur even open doen, want ik ben gewoon van de radio en zo. Hallo. Hallo. Ik, uh, ik, ik, kom je, ik kom je huis bewaken. Waarvoor? Waarvoor kom je mijn huis bewaken? Er wordt heel veel ingebroken in Om. 710 uur in de fucking ochtend. En Omme wordt wakker. En zo ook hier... Ik heb lekker de hele nacht in die warme deken gezeten om bij, uh, ja, bij, bij, bij deze mevrouw het huis te bewaken. En dat is natuurlijk uh, te gek, en, uh, want ze komt nu volgens mij ook naar buiten als, ik, als het goed is. Hé, hey, goeiemorgen. Goeiemorgen. Lekker geslapen? Ja, ja, goed. Heb je, heb je de hele nacht nog gezeten? Ja, ik neem mijn taak wel serieus natuurlijk. En vragen ze, Bas, kun je ons helpen? Maak die stiltecoupé weer stil. En dat wil ik heel graag doen. Dus ik ben nu onderweg naar de trein, naar de stiltecoupé. Om dus daar weer de mensen stil te laten zijn. Jullie, jullie mogen eigenlijk niet praten, hè, de stiltecoupé. Nou, zij, zij praat graag, ik momenteel even niet. Ik heb een lange reis erop zitten. Dus uh, nee, niet hoor. ik ben blij dat ik weer naar huis ga. gaan. En mijn uh, ogen zitten al bijna dicht. Heb je wel je telefoon uitstaan? Ik zal even voor je kijken. Ik heb netjes geluid uitstaan, ja. Geluid staat uit? Ja. Maar ja, als je gebeld wordt, weet je, dan en je gaat die bel toch niet af. Je moet toch opnemen, weet je. Ja, nee, dat mag je niet, hè. <laughs> dan moet je dan heen. Dan hebben we toch gewoon schijt aan, weet je. Dag, dames en heren. Jullie zitten in de stiltoekerbee. Dat is natuurlijk uh, hartstikke goed. Maar onthoud wel dat je stil bent, hè. Want ja, mensen kunnen er heel veel last van hebben. Veel overlast en uh, mensen die bellen. Het is allemaal heel vervelend. Dus ja, gewoon gauw je mel eigenlijk de komende reis. Hoe lang die ook, dat moet, er niet uit. En uh, dan doen jullie elkaar heel veel plezier en uh, heel veel liefde. Dus, goeie reis. Dag. De inwoners van Wijster, en dat ligt in Drenthe, zijn boos. Want uh, ja, er staan een paar hele oude Amerikaanse eiken. Die zijn echt al een paar honderd jaar oud. En die worden nu gekapt door de gemeente. Uiteindelijk hebben ze ze gekapt.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 Nooit, nooit meer. Oh. Bas helpt en uh, dat deed hij de afgelopen weken. Goed, uh, uh, uh, ja, als je op je klok kijkt dan denk je... Hey, is, het al, is het al zo laat joh, drie minuten over half zeven. Nou inderdaad, een uur vooruit de zomertijd is ingegaan. En dat is toch altijd een beetje vreemd. Hè? Een beetje al een gek gevoel. Je krijgt altijd een beetje zo van ja, zo'n zo zo zo zo mini jetlag eigenlijk. Zo'n gevoel. Jelle Hermes is van de website showchicken.nl. -so Jelle, goedemorgen. Goedemorgen, leuk. Ja, jij weet... Uh, Jij weet precies wat je moet doen om een beetje goed om te gaan met die zomertijd. Hè? Jij hebt wel wat tips voor ons. Ja, dat klopt. Ik heb het even uitgezocht uh, wat er nou eigenlijk gebeurt met je lichaam als je dus uh, als de, de, uur, uh, de klokkenuur uh, verder gaat. Ja, dat heeft hij gedaan. Ja. Dat is even nadenken. <laughs> um, ja, kijk, het grootste probleem duurt ongeveer gemiddeld. Voor de meeste mensen duurt het ongeveer één dag om, uh, om eraan te wennen. En uh, het, het verschilt heel erg per persoon hoe lang het zeg maar duurt voordat je eraan uh, gewend bent geraakt. Ja. Maar het heeft dus voornamelijk te maken met het, licht wat, het daglicht wat dus zeg maar verplaatst is. En je lichaam die is dus gewend aan, uh, aan het uh, daglichtritme uh, ja, van de oude klok. Ja. En, um, uh, en je lichaam is daar niet meteen gewend aan de nieuwe klok. Dus maar het is, is maar een uurtje toch, zou je zeggen. Dat, bedoelt, zoveel kan er toch niet schelen. Maar het is toch dat dat wel heel erg uh, uh, je, je, je biologische klok in de war gooit. Ja, nee, het, he het heeft dus uh, ermee te maken dat als jij dus normaal s ochtends wakker wordt... dan komt er dus een bepaalde hoeveelheid uh, daglicht uh, op je netvlies, zeg maar, op een gegeven moment. Dat is dus uh, waar, waar je veel blauw in zit. En je lichaam is er dus aan gewend uh, dat die hoeveelheid licht komt. En dan, dan weet je lichaam dus dat het ochtend is. Mm -hmm. En zodra het dus donker begint te worden, weet je lichaam, oké, okay, het is nacht. En ja. uh, dat is een bepaald ritme. Je lichaam is gesynchroniseerd met hoe de aarde dan draait... en hoe je ritme dan dus is... Uh, als je normaal naar bed gaat, als dus je dan dus ineens een andere tijd uh, het bed instapt, ja. dan denk je lichaam van, hé, hey, ik ben hier nog niet helemaal klaar voor. En als je dat, dus dat... Niet, als je dat dus niet goed aanpakt, dan kan je daar zomaar een week last van hebben, bijvoorbeeld. Ja, en dan word je dus een van die mensen die dus de hele week op kantoor zeert, dat uh, alles wat misgaat nog te uh, maken heeft met het verzetten van de klok. Ja, nou, en dat willen we dus even voorkomen. Dus tijd voor een paar tips ja, om niet zo, zo oude zeur te worden. Ja, inderdaad. Het is, nou, het is dus uh, vooral belangrijk om de nieuwe tijd... Voornamelijk meteen als een nieuwe tijd te beschouwen en meteen het nieuwe ritme te gaan volgen. En dus niet meer na te denken over de oude tijd. Want dan blijven er psychisch gewoon in hangen. Yeah. En uh, nou ja, vanavond wordt het dus kan het lastig zijn om in bed te komen of om in slaap te komen als je dus je normale ritme aanhoudt. Dus uh, omdat je natuurlijk een uur eerder naar bed gaat. Yeah. Uh, dus ja, de belangrijke tips zijn eigenlijk dus geen koffie en uh, alcohol en drugs en zo vanaf de namiddag. Uh, zorg voor wat uh, beweging en dan allerliefst in de buitenlucht. Mm -hmm. Uh, en, maar ook niet meer vlak voordat je gaat slapen. Uh, nou ja, doe wat. Uh, kom meer in de rituelen, zoals de rustgevende muziek en zo. voordat je naar bed gaat, zodat je een beetje uh, rustig wordt. Maar dus, niet, uh, maar dus niet zeggen van. nou, uh, het, is, het is eigenlijk een uur vroeger. Uh, of later. Uh, dus ik ga gewoon een uur later naar bed ook. Uh, nee. Nee. Ja, dat, nee. Ja, dat kan je dus doen. Maar dan. Uh, uh, dan kom je dus niet. Nou, dat hangt dus van. als je dus straks schema hebt. je moet dus gewoon op tijd. Uh, je bed uit, ja. dan, kan je, dan heb je die luxe niet, zeg maar. Okay. Als je wat meer tijd hebt, dan kan je jezelf een beetje aanvoelen hoe moe je bent en daar een beetje langzaam mee uh, heen en weer schuiven. Ja. Nu, ken ik ja, ja. nu, nu ken ik mezelf, ik kan, ik kan echt slecht tegen dit soort dingen. Ik, ik ben hier gewoon niet goed in. Eh, dus ik, ik, ja. ik weet, al, weet al bijna zeker, ik lig straks om 11 uh, om, uh, nou, om, uh, om uur in mijn bed en dan zit ik zo, zit ik drie, vier uur naar het plafond te staren. Wat moet ik ja. dan doen? Uh, nou, dat is het voornaamste is eigenlijk uh, uh, ja, een beetje een soort meditatieoefening. Dus eigenlijk even je ogen sluiten, rustig in- en uitademen en uh, je concentreren op je ademhaling. Mm -hmm. En als er dan allerlei gedachten in je hoofd langskomen, breng je jezelf eigenlijk uh, rustig weer terug uh, naar con de concentratie op je ademhaling. En dan zul je wel merken dat je langzaam in slaap kan glijden en dat de gedachten zeg maar... Ja. Ja, als het echt niet lukt om uh, in slaap te komen, dan kan je beter uh, even je bed uitgaan en wachten tot je moe wordt. Oké, okay, dus, uh, maar het heeft dus eigenlijk allemaal te maken met zorgen dat je zo snel mogelijk in, een, uh, in het oude ritme terechtkomt. Uh, ja, nou ja, in het nieuwe ritme. Alsof. Ja, precies. Ja, ja, op de, ja, het oude precies. ritme of de nieuwe tijd. Maar wat ja. eigenlijk nog het allerbelangrijkste is, en dat vergeet ik nu bijna te vertellen, is dat uh, zodra je dus ochtends wakker wordt, morgen, mm -hmm. dat je zo snel mogelijk uh, het daglicht op gaat zoeken. Dus zo snel mogelijk naar buiten gaan. En daglicht en dat je ook gedurende de dag uh, een paar keer minimaal een kwartier buiten bent, zodat je uh, lichaam kan synchroniseren met, de, uh, ja, met, het, met, uh, met het ritme van ja, ja. de dag. Dus, licht. Licht. dus je moet als een soort iPod even gaan zinken met, uh, ja. met, met, het, met het daglicht. Ja, precies. Ik snap hem. Dankjewel ja. Jelle voor de tips. Ja, graag gedaan. En uh, nou ja. hopen dat we niet zo'n zo oude zeur gaan worden deze week, maar dat zal wel loslopen. Ja, inderdaad. <laughs> Op zochecker.nl so vinden we meer tips. Dankjewel, Jelle. Ja, dat klopt. Dankjewel. Hoi. Doei. liedje van Young the Giant Apartment. Columnist betwist. 4-7 gaat op zoek naar de beste columnist van Nederland en voor de zevende keer op rij is dat Pieter Derks. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen. Hij kan op jou gestemd worden als men je column leuk vindt of juist niet. Maar eerst moet je hem nog even gaan voorlezen. Ga je gang. Laten we samen zorgen voor een schonere energietoekomst. Let's go. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn die van Shell. Een paar keer naar grote krantenadvertenties deze week. De smeltende kernreactoren in Japan waren blijkbaar aanleiding van onze eigen Hollandse olieboer om het verantwoorde bedrijf uit te hangen. Hoe ze die schone toekomst willen bereiken? Aardgas. De schoonste fossiele brandstof die we hebben en we kunnen er nog honderd jaar mee vooruit. Dat is dus hoe lang de toekomst wat Shell betreft nog maximaal duurt. Honderd jaar. Lijkt mij geen vrolijke boodschap om in full color achter op de krant te zetten. Zelfs de Maya's waren optimistischer. Het maakt wel in één keer duidelijk wat de plannen van Shell zijn. Alle fossiele brandstoffen opmaken voordat we aan zon, wind of water gaan beginnen. Hollandse zuinigheid ten top. Op zich ook logisch, want fossiele brandstoffen zijn nu eenmaal wat Shell verkoopt. Als ze hadden gezegd, koop geen benzine meer, lever de zonne-energie, had ik nog veel gekker opgekeken. Het zou hetzelfde zijn als een slager die zijn klanten oproept om groente te kopen. Mijn probleem met Shell is alleen dat het een slager is die doet alsof hij groente verkoopt. Koop aardgas voor een schone en duurzame toekomst. Het klinkt toch een beetje als koop want dat is de lekkerste broccoli die bestaat. Shell heeft gelijk als ze zeggen dat we het samen moeten doen. Zolang wij nog benzine blijven kopen en ons huis op aardgas stoken, kunnen we het Shell niet kwalijk nemen dat ze het uit de grond halen ten koste van de Nigeriaanse bevolking of Groningse natuurgebieden. Verandering in het bedrijfsleven gaat via de ijzeren wet van vraag en aanbod. Zo zagen we deze week nog. En ING-bank hier ziet pas van een aangeboden bonus af als de klanten daarom dragen. Wat we Shell wel kwalijk kunnen nemen. Die deze houding van weldoener van mensheid en milieu. Afgelopen december stond er een artikeltje in de Volkskrant over Nigeriaanse militairen die betaald werden door Shell om opstandige dorpjes gewelddadig te onderdrukken. En achter op dezelfde krant stond een tien keer grotere advertentie over hoe Shell voor een betere wereld aan het zorgen was. Nou weet ik wel dat een dode opstandeling minder CO2 uitstoot dan een nog levende, maar dat lijkt me toch niet de aangewezen manier om het milieu te redden. Het heeft ook wel iets Hollands om het allebei te willen: goedkope benzine en een betere wereld. Wij willen altijd alles tegelijk. Wij willen wereldkampioen worden en prachtig voetbal spelen. Militair ingrijpen in Libië en geen enkele kogel hoeven afvuren. Afghaanse politieagenten trainen en ze vervolgens verbieden te schieten. Maar soms moet je kiezen. Diefstuk of broccoli. Of geen van beide. Een optie die ik aan kan raden als de diefstuk en de broccoli afkomstig zijn uit Fukushima. Hoe dan ook, samenwerken aan een schone energie toekomst is een prachtig idee van Shell. Maar we kunnen onze keuzes niet baseren op loze kreten. Daarom zou ik willen voorstellen... Laten we samen proberen te, wat we willen over. Let's go. Er kan gestemd worden op deze column. Vind je hem leuk? Laat het even weten via 47@bnn.nl. bnnnl Als je zegt nee, vind ik helemaal niks. Gebruik je daarvoor hetzelfde mailadres. 47apestaat-bnn.nl. Volgende week hoor je of Pieter Dirks door is naar de volgende ronde. Justin Bieber treedt vanavond op in Ahoy Rotterdam. En wij hebben Vera naar Rotterdam gestuurd... om eens polshoogte te nemen om te kijken of daar al wat te doen is. Vera, goedemorgen. Goedemorgen, Hoe is het daar? Het is uh, heel koud en uh, het, het begint iets meer licht te worden, maar voor de rest is het uh, heel uitgestorven hier. Oh! Zoals ik al zei. En uh, ja, het is wel gezellig, want uh, de fans zijn wel heel enthousiast. En uh, ja, ja. Dat. Hm. <laughs> heb, je, heb je fans bij je staan? Ja, ik, uh, ik sta nu uh, naast Kennedy. Die staat nu naast me. Hallo! En, en is, is Kennedy een groot fan? Ja, echt een hele, hele grote fan. <laughs> want... Vertel, hoe ben je fan geworden van Justin Bieber? Nou, ik zag filmpjes van hem op YouTube, toen werd ik helemaal fan van hem. Ik vond hem echt heel leuk en ik dacht, deze jongen moet echt beroemd worden. En toen zag ik uh, dat hij zijn eerste muziekvideo had, toen werd ik helemaal gek. En toen zei je tegen je moeder van, ik wil uh, zondagochtend al om 6 uur bij Ahoy gaan staan. En toen zei je moeder? Uh, pardon? <laughs> Maar ze vond het wel eigenlijk best wel een grappig idee, maar ze was wel een beetje dat van... jij ja, bent echt gek in je hoofd, maar... Want reageert ze, reageert ze altijd zo op jou als je het over Justin Bieber hebt, of zijn ze het inmiddels gewend? Ze zijn het inmiddels echt wel gewend. Want dat is, uh, ja, je, bent, je ging een kaartje kopen hiervoor, je bent een van de weinigen die iets gelukt is, want ze waren echt binnen een, een uur uitverkocht. Ja. Hoe ging dat? Dus zat je achter je computer uh, te stressen ik of... Ik zat uh, achter de computer met mijn moeder helemaal te stressen, om ik die kaartjes echt hebben. En toen... Uh, uh, het duurde echt heel lang, een half uur en toen had ik kaartjes. Ja, en toen kon je het heel gewoon gelukkig zijn. Ja, ik was de hele dag heel hyper gelijk. Ja, want die Justin Bieber-fans, dat is best wel, ja, sorry als ik het zo mag zeggen, hysterisch allemaal als ik het zo zie. Ja. <laughs> maar is het, is het onder elkaar een beetje vriendschappelijk of zijn er ook meiden bij die zeggen van nee hij is voor mij en die, die een beetje bitchy doen? Ja, die zijn er wel bij, maar de, met de mensen waar je mee omgaat van Justin Bieber, die zijn gewoon heel erg vriendelijk en iedereen vindt het elkaar heel erg. Ja, en ook een vriendin van je meegenomen. Hoi. Hallo. Wat is je naam? Sterre. Ja, en wat ga je nu doen? Want ik heb er net wat beveiliging binnen zien lopen. En uh, als die ons zo meteen weg gaat sturen? Nou, ik ga eigenlijk niet weg hier. Ja, je gaat je pasketeren? Of ja, wat, uh, wat is nee, die bedoeling? Nee, ik ga hier niet weg, maar ik laat me echt niet zomaar wegsturen hier. Want um, even een vraagje, hoe laat begint het concert eigenlijk? Um, rond 7 uur geloof ik. Dus jullie gaan hier 12 uur lang staan? Ja, we gaan ook nog wel naar Zuidplein, dat is hier toch naast. Oké, okay. maar als Justin Bieber dan straks opkomt, ben je dan niet bang dat je flauw valt ofzo? Dat je het hele concert gaat missen? Want ik heb wel eens verhaal gehoord van die meisjes. En die zeggen dan, nee, ik zag al voor het eerst, ik moest huilen, ik ben flauwgevallen. En straks mis jij het hele concert, omdat je flauw viel. Nou, ik ga wel gillen en zo maar ik weet, ja, als ik flauw val, dan... Ja, dat is wel jammer dan. <lacht> dat is echt zonde, maar ik denk niet dat ik flauw <lacht> vallen. Nou, Luc, ik weet niet of je me inmiddels duidelijk hoort. Ja, ik hoor je heel duidelijk. Maar ja, ik, ik heb dus de fans die naast me staan. En ze staan echt te uh, ochtend Ze <laughs> hebben meer ADHD dan uh, ik. En vooral op dit tijdstip is het uh, bijzonder uh, opvallend. Hey, ben jij zelf ja, eigenlijk een beetje fan van, uh, van Justin Bieber ook, Vera? Sorry, wat zei je? Ben jij zelf een beetje fa fan van Justin Bieber? Nou, ik, ik durf het eigenlijk niet te zeggen waar die meisjes naast staan. Maar ik heb een keer iets heel vervelends over Justin Bieber op Twitter gezet. Oh. En toen werden ze allemaal boos. En terecht ook, dat doe je toch niet? Vinden jullie dat, dat, vinden jullie dat erg, dat ik dat heb gedaan? Nou, ja, het ligt eraan wat. Nou, ja, ik, ik, ja, ik ga het even, even niet herhalen. Maar <laughs> heb je, ga je er wel eens op in als mensen die zeggen over Justin Bieber... dat je dan boos op ze wordt? Nee, ik ga er niet echt op in. Ik laat ze gewoon lekker doen wat ze zelf willen. Oké. Okay. Vanavond. Maar ja, je hoort dus, ze zijn wel aardig voor me Precies, gelukkig maar. Nou, ga, ga nog even een beetje rondslenteren daar... en dan lekker weer het bed in. Vanavond om half negen begint het concert van Justin Bieber. Dankjewel Vera. Graag gedaan. En uh, de groeten aan de fans, hè? Oké, okay, doei. <laughs> doei. Vorige week kon je horen hoe BNN University... Evert een fragment wist te scoren van een zwerver. Alex was dat. En Alex liep in de trein en Evert nam dit dan weer op. En hiervan gaat Arthur Adam, singer-songwriter Arthur Adam... een liedje maken, samen met 4-7. Deze week ging Evert kijken bij Arthur Adam langs in zijn studio... om te kijken hoe ver hij is met het liedje. Ja, Zojuist ben ik opgehaald van het station Glanerbrug, dat is vlakbij uh, Enschede, door Arthur Adam. Of is het Arthur Adam? Nou, in mijn paspoort staat gewoon Arthur Adam ten Kater, dus houd maar gewoon bij Adam. Gewoon op zijn Nederlands? Ja hoor, mag best. Oké, okay, nou ik ben hier dus inderdaad om te kijken hoe je nou precies een liedje maakt. En uh, Arthur zei dat hij er al mee bezig is geweest. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe dat dan uh, klinkt. Je hoort om de achtergrond hoor je Arthur nog wat... Uh, instrumenten verplaatsen en wat dingen aansluiten. Dus zo meteen ben ik wel benieuwd wat Arthur in zijn hoofd heeft. En of je dat kan laten horen ook natuurlijk. Ik had dus dit als ding geknipt. Eeuw. Ja, ik heb gevoeld, gezien en ook gedaan. Tranen in een droeven staan, het begin van een gedicht. Toch weet ik één ding wel, voel je vrij en sla niet dicht. Um, doe even wat. Dat ben jij dan even tussen. tussenpastina? Alex. Alex. Hoe moet je van hoofd het laag? Klein reizen door die laag. Kijk de scherp niet vaag. Hij helpt de mensen graag. Dit is absoluut een heel mooi beginnetje. Vroom maar. Hij helpt de mensen graag. Wie met die er nou mee is? En Wat hebben we er nou mee gedaan dan? Uh. Had ik dus, uh, nu had ik anderhalve minuut opgenomen. En dan had ik het, uh, het tempo van bepaald. Dat dus het rond, rond de 128 bpm. En ik dacht van als ik dan zeg maar, dat als uitgangspunt neem, dat die track van Alex, of wat ik er dus van bij elkaar had geknipt. Want de bpm is dan de snelheid. Dat is de snelheid, ja. ja. Zoveel beats per minute. Dus gewoon, Maar het is eigenlijk hetzelfde als wat je op een metronoom ziet. Dus dan dacht ik van, nou dan uh, maak ik eerst uh, ga ik, uh, een metronoompje aanzetten Voor op 128. En ik dacht, ik wil uh, een beetje. Ik zat te denken aan folk en blues, maar dan niet in de echt standaardwijze. <kijkt> dan heb je dan eigenlijk plotseling dit, bijvoorbeeld. We staan bij een. Uh, het, het apparaatje wat je gebruikt is eigenlijk. Plat en best wel klein. Het is niet een hele grote mixtafel of zo. Het is heel simpel, maar wel. Uh, je kan er alles mee doen wat je wilt, denk ik. Uh, ik, kan een, ik zie het echt als mijn, uh, mijn schetsblok. Als ik een ideetje heb, kan ik dat ding gewoon aanzetten. Er zit een microfoon ingebouwd. Ik kan gewoon uh, zeggen, van, nou, ik heb in mijn hoofd heb ik, weet ik veel, een, uh, uh, twee trompetten, een, een trommel, een fluit, een piano en een basgitaar. Want vaak gaat dat in mijn hoofd wel ongeveer zo. En een zuinlijntje bijvoorbeeld. Nou, dan kan ik dan snel eventjes wat in elkaar flansen. Dan kan ik daar weer over na gaan denken. Dan ga je kneden. Dan ga ik kneden, ga ik uh, gewoon een paar dagen daarop zitten broeden. En dan ga ik weer er eens naar kijken wat ik er dan van kan maken. Oké. Okay. Dus nou ah. goed, als, als eerste schets had ik dus dit dan bijvoorbeeld als intro. Ik, ik begin van een gedicht. Toch weet ik één niet wel. Voel je vrij en sla niet dicht. Um, doe even wat. Maar jij gaat er dan wel uitgeknipt worden, hoor. Misschien. Doe maar. Maar ja, goed, dat is al een anderhalve minuut. En dat is dan vooral voor mezelf als kanten kan ik nog uh, allemaal op. Uh, ja, voor de volgende keer. Uh, ja, voor de volgende keer. Voor de volgende keer als je langskomt, hoop ik. Echt, zeg maar, zeg maar de ideeën die ik nu in mijn hoofd heb, na aanleiding van die eerste schets, dan hoop ik die in ieder geval op band te hebben geslingerd. Oké, okay, nou, ik uh, ben heel benieuwd naar de volgende keer. Nu al. Dus anders ik wel. En die volgende keer, dat is volgende week, dan horen we hoe het verder gaat met uh, het liedje van Auto Adam in Zwerver. Alex, het is tijd voor de jankende motoren, pispoezen en remsporen, want het Formule 1 seizoen staat weer voor de deur. Rachid Finch is nieuwslezer en groot Formule 1 fan. fan. Rachid, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, jij bent echt fan hè, echt fan-fan, gewoon die Ik hard. Ik ben uh, de, van de fan-fan-fan, ja, ja, zeker. <laughs> wat, wat mogen we gaan verwachten van dit, van dit seizoen, van de Formule 1? Uh, een hele hoop uh, onverwachte dingen. Er is zoveel veranderd uh, in de winter met regels en teams en mensen... dat uh, niemand eigenlijk weet wat nou precies uh, gaat gebeuren. Dus het is heel onvoorspelbaar. Hmm. Is het dan nog wel leuk als, het, als er zoveel is veranderd? Ja, juist. Uh, die onvoorspelbaarheid is juist uh, waar iedereen zo naar heeft uitgekeken. Want uh, misschien dat uh, eerdere seizoenen, misschien zo rond 2003, 2004... Uh, toen Michael Schumacher echt nog aan de macht was... Dat was, dat, was, dat was misschien wel een minder leuke tijd. En dan wist je toch al van, oh, die zal zeer waarschijnlijk wel weer uh, het heel goed gaan doen. En nu weet je dat helemaal niet zeker. Oké, okay, dus het is gewoon echt, uh, een, in het ongewis blijft het nog wie er gaat winnen uiteindelijk ook zelfs. Ja, ja okay. zeker. Waar zet jij geld op? Uh, ik zet mijn geld op uh, Sebastian Vettel. Uh -huh. Die is uh, afgelopen seizoen wereldkampioen geworden. En uh, gisteren bij de kwalificatie was hij echt uh, oppermachtig. Uh, dus die heeft gewoon zijn lijn van zijn vorig seizoen voortgezet. Ja. Dus uh, dat is de meest veilige keuze om je geld op te zetten. Nu heb ik mij uh, nooit echt heel erg verdiept in het Formule 1 rijden. En, uh, en mijn broer vindt het wel heel leuk. Mm -hmm. maar, maar kun je uitleggen wat er nou zo tof aan is? Ik bedoel, het is telkens hetzelfde rondje en that's it. Wat is nou zo mooi aan dat Formule 1 rijden? Ja, dat is hetzelfde als zeggen van uh, hè, voetbal: dat is dat mensen de bal hebben en dan meteen wegschieten. <laughs> ja. Maar um, ja, nee, het, het is dus helemaal niet elk rondje hetzelfde. Er gebeurt zoveel, er verandert zoveel. Uh, maar ja, het is het geluid, het is de, natuurlijk de enorme snelheid uh, op bepaalde circuits. Dat je uh, over de 350 kilometer per uur gaat, of je zeg ik dan, maar hmm. uh, de coureur waar je af en toe natuurlijk ook met je neus bovenop kan staan als je bezoekje brengt aan de circuit. Uh, het is uh, de glamour eromheen, uh, de techniek erachter, de strategie erachter. Er, er, er zijn zoveel uh, elementen die, uh, die het heel intrigerend maken. Ja. Uh, vandaag dus Melbourne Australië, dat is de allereerste. Is dat een beetje een goede, goede baan om mee te beginnen? Ja, uh, de, dat vinden de mensen die in F1 werken zelf in ieder geval wel. Want die gaan gewoon heel graag naar Australië. Het is een, uh, het is, ze vinden het een leuk circuit en een leuk land om te zijn. Natuurlijk goed weer en uh, gezellige mensen. Mm -hmm. uh, voor de fans in Europa misschien iets minder. Omdat je natuurlijk wel... Nou ja, goed, we zijn nu al wakker. Uh, je moet wel heel vroeg je bed uit. En uh, ze hebben de Grand Prix, geloof ik... Uh, een start een uur later dan normaal gesproken. Maar vroeger was dat niet zo. Dus dan uh, was de race misschien nu al wel een uur bezig. Maar Dat is toch ook wel een beetje de charme toch, van het Formule 1 rijden. Dat je ook soms even s'nachts je bed uit moet. Ja, nee dat vind ik wel. Dat hoort er ook gewoon bij. Ja. Kinky Kaal, zo heet de auto hè, van, uh, van Vettel. Kinky Kylie inderdaad. Kinky ja. Kylie. Ja. <laughs> hij geeft, altijd, zijn auto's, uh, geeft hij altijd een naam elk seizoen. Ja, met Randy Mandy werd hij wereldkampioen. En hij had <lacht> eerst uh, volgens mij de, de, de vrij uh, uh, rustige naam uh, Kate. Ja. Yeah. werd dan Kates Dirty Sister. <lacht> <lacht> en uh, allemaal van dat soort naam. Ja, Het is wel een ventje met uh, aardig wat humor. Nou, inderdaad. Kinky Kylie, -ky kijken of hij daarmee wereldkampioen gaat worden. Dankjewel, Rachid. Oké. Okay. En veel plezier zo meteen hè, met kijken. Dankjewel. Zometeen, dit is de zondag. Ed, wat ga je doen? Ja, goedemorgen, Luc. Nou, ik heb straks iemand uh, bij mij in de studio zitten. En dat is eigenlijk een beetje... De Justin Bieber van Liberia geweest, denk ik. Een enorme beroemde televisieheld, maar die moest ruim 20 jaar geleden moest hij vluchten. Ah, okay. Hij is in Nederland terechtgekomen en is hier een heel bijzonder toneelstuk gaan maken. We zijn eruit. We gaan een proef doen in vroege vogels. Hoe sterk is een boom? Dat was een ziek exemplaar.